Volgens de rechter is duidelijk geworden dat Albayrak meer loon kreeg dan op papier was afgesproken. En ook is er volgens het vonnis voldoende reden om haar als voorzitter te schorsen, zolang het onderzoek naar de angstcultuur bij het COA duurt. Dat onderzoek naar de misstanden moet nog beginnen. De ontruiming van het grootste illegale woonwagenkamp in Groot-Brittannië... is uitgelopen op gevechten met de politie. Het gaat op het kamp Dale Farm in Essex... waar zo'n 400 mensen in ruim 50 caravans wonen. De bewoners gooien onder meer met stenen naar de politie... en ook hebben ze caravans in brand gestoken. De politie gebruikt onder meer wapenstokken om ze weg te krijgen. Het kamp ontstond tien jaar geleden in de buurt van een vuilnisbelt. De Britse gemeente wilde de grond gebruiken voor natuurgebied... en heeft maandag, na een jarenlange juridische strijd... definitief toestemming gekregen voor de ontruiming. De kampbewoners zeggen dat ze het slachtoffer zijn van vooroordelen. Het zandbeeld van Jan Pietersson Koen staat vanaf vandaag weer op zijn oude plaats... in het centrum van Hoorn. Het beeld werd half augustus tijdens werkzaamheden van zijn sokkel gestoten... en raakte daarbij beschadigd. Inmiddels is het weer gerepareerd.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 ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Afrit Bunschoten en Knopend Hoeverlagen 2 kilometer file. In de richting van Amsterdam staat op de A1 bij Afrit Bunschoten 3 kilometer file. A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen knopend Kleinpolderplein en Delft Zuid 3 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.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 En nu even een paar weken op de Dam in Amsterdam. Meesterwerk Nieuwekerk.nl. Radio 1. De met Felix Beurus. Goedemorgen rijdt u niet meer onder invloed van een stikje of een pretpil als u een keer door een drugsbril heeft gekeken. We nemen zo dadelijk de proef op de som. Je middelbare schooltijd tijdens de jaren 60 doorbrengen in Tiel. Draag je dat je hele leven mee of kun je het van je afschrijven? Ik praat erover met Chris van Esterik... journalist en auteur van het boek No Satisfaction. Dat gaat over Tiel, over de jaren 60 en hemzelf. De zwarte, blinde Amerikaanse saxofonist Roland Kirk... was de inspiratiebron voor John Buisman. En dat leidde tot de unieke theatervoorstelling met de naam Het Alziend Oor. We gingen er gisteravond een kijkje nemen. En wilt u deze voorstelling niet missen? Surf naar degids.fm. De VVD-fractie in de Eerste Kamer ziet helemaal niets in het wetsvoorstel om de onverdoofde rituele slacht te verbieden. Deze zomer nam de Tweede Kamer na veel discussie en gelobby het voorstel aan. En daarmee leek er definitief een eind te komen aan het slachten van dieren zonder verdoving. Maar nu zijn er dus twijfels en bezwaren in de Eerste Kamer. En zo wordt het misschien toch nog billen knijpen voor de Partij voor de Dieren die het wetsvoorstel indiende. Goedemorgen, Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Dat wordt duimen dus, hè? Ja, en goed debatteren lijkt me. En zijn dan alle argumenten nog niet uitgewisseld? Nou, zeker uh, kunnen we dat in de Eerste Kamer nog uh, echt diep gaan doen. Het is ook niet voor niets een chambre de reflectie. Dus daar uh, zie ik ook zeer naar uit om dat te doen. Nou, met de VVD erbij lijkt het Neekamp over 30 van de 75 zetels te beschikken in de Eerste Kamer. Mm -hmm. En de PvdA zit erin met 14 zetels. Mm -hmm. Daarin lijken ook twijfelaars te zitten. Dat zou samen 44 zijn. En dat is genoeg om het hele voorstel van tafel te wegen. Ja, kijk, wat ik wel heb gezien is ook uh, toen ik in 2008 begon... met mijn wetsvoorstel in de Tweede Kamer en, en uh, de jaren daarna... zag ik ook uh, die heftige lobby op een gegeven moment komen in, 2000, uh, in 2011. Ik zag heel veel partijen, politici uh, twijfelen uh, uit de ja, uitspraken... Doen van ja, wat moeten we hier nou mee? En ik denk eigenlijk dat dat... Uh, eigenlijk eigen is aan dit onderwerp... en dat dat dus uh, niet anders is in de Eerste Kamer. De vvd senator Siebeschaap, Wotse de Neem zou ik bijna zeggen... noemt het voorstel slecht onderbouwd... en in de praktijk zal er niemand iets mee kunnen. Snap je de kritiek? En nou kijk, dat, er werd van tevoren in de Tweede Kamer werd er ook over gedebatteerd. En uh, duidelijk ook uh, st ja, verschillende standpunten en dat werd ook wel eens herzien. Daar is uh, de echt, wat dat betreft, heel consensieus met het onderwerp omgegaan. Op een gegeven moment is er dan ook een amendement gekomen van de VVD, de PvdA, de PvdA, GroenLinks en D66. Ja, en dat is nou juist en het niet consensueuze volgens de VVD. En uh, nou goed, maar dat, dat wil ik heel graag met, uh, met de VVD en met andere partijen in de Eerste Kamer goed bedebatteren. Want het abonnement houdt in als een joodse of een islamitische slager kan bewijzen... dat zijn methode zonder verdoving toch geen extra dierenleed veroorzaakt... dan kan er een ontheffing van het verbod worden gegeven. Ja, ho, oh, hallo. Zo lees ik er <laughs> nog wel een paar... Ja, dat is natuurlijk altijd zo, ook sowieso met wetenschap, dat, uh, dat uh, iets uh, bewezen moet zijn uh, om, om uiteindelijk ook, uh, ook te kunnen werken. En dit, in dit geval proberen we dus een slagmethode altijd in Nederland te krijgen die zo humaan mogelijk is. En de kennis van nu is heel duidelijk dat dat met verdoving moet: uh, dat dat het meeste zekerheid geeft dat een dier niet leidt. En mocht er daar in de toekomst andere methoden komen... waarbij het in ieder geval net zo uh, weinig leidt als met verdoving... of dat het zelfs nog diervriendelijker is... dan moet de maatschappij, en dan zal de Partij voor de Dieren... zeker niet de, de laatste zijn, dan natuurlijk voor openstaan. En dan moet de Joodse slager of de Islamitische slager... moeten dat gaan bewijzen dan? Niet een, nou, is... niet een goed wetenschappelijk onderzoek, maar een Joodse of een Islamitische slager? Nee, nee, nee. nee. Heel duidelijk gesteld, ook in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel, dat het een onafhankelijk wetenschappelijk instituut moet zijn, zoals de EFSA. Dat is een Europese uh, onderzoeksinstelling uh, die ook du duidelijk dat uh, gaat beoordelen. Dus maar de VVD zegt dat... door dat abonnement ja. is het er allemaal niet beter op geworden. Het draagt sporen van grote haast en is er doorheen gejast om de bange geesten gerust te stellen. Nou, een, een, een discussie die wij uren hebben gevoerd. We hebben ontzettend veel mensen ook gehoord in hoorzittingen, rond de tafelgesprekken. Dat hebben we op een hele, uh, ja, denk ik, goede manier uh, gedaan. Uh, het is al sinds 2008 dat we hierover aan het discussiëren zijn. En ik, uh, ik, ben, ik ben in ieder geval erg blij om te horen dat uh, die zorgvuldigheid ook in de Eerste Kamer ook, uh, voorop staat. U vindt niet dat het riek naar gelegenheidswetgeving, wat er destijds in de Tweede Kamer gebeurd is. Nee, maar ik begrijp wel dat natuurlijk vanwege alle emoties die er toen, toen er ook uh, zijn gekomen, ook tijdens uh, de tijdens uh, bespreking van het wetsvoorstel, ook vanuit de belangorganisaties, dat die lobby ook enorm uh, sterk is en uh, op volle toeren draait, dat ik mij ook heel goed uh, kan voorstellen dat er natuurlijk altijd weer wordt gekeken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk draagvlak is voor de grote wens die ook in de maatschappij leeft, dat we met humanen met dieren omgaan. En die lobby achter de schermen is inderdaad enorm. Wat kunt u nog doen om al die neuzen toch weer in de goede richting te krijgen? Nou, ik denk dat het gewoon heel goed is om, om een heel sterk verhaal te hebben waarom het gewoon beter is voor het dierenwelzijn. En in en, en die zin is het niet iets wat ik gewoon zelf voorzin, maar is dat gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En daarmee kan ik heel goed uh, ook verdedigen dat als dat blijkt dat er ontoelaatbaar dierenleed is, dat je dan ook moet zeggen dat de vrijheid van godsdienst niet absoluut is, maar dat het altijd ingeperkt wordt als de vrijheden of, of, of leed veroorzaakt van andere wezens. Is er nog uh, geheim overleg, achterkamertjes overleg met de VVD-fractie in de Senaat? Nee, ik denk ook dat heel veel mensen ook de Partij voor de Dieren kennen. Is dat wij alles uh, vrij openbaar en, en, en duidelijk uh, neerzetten als het gaat om onze standpunten. En dat wij op zich daar helemaal niet zo van zijn van de compromissen en, uh, en, en achterkamertjespolitiek. En wanneer is die cruciale stemming? Uh, 13 december hebben we het debat, in het uh, plenaire debat. En uh, ik denk meestal is het dan een week daarna de stemming. Dus dat is net voor kerst. En als het dan zou worden afgestemd, bent u dan klaar met het onderwerp of niet? Uh, nee, want uh, het is heel duidelijk dat de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer... wil dat dit verboden wordt, het onverdoofd slachten. En uh, dat zal zeker nog... Uh, nog uh, voor mij zal dat een strijd blijven, sowieso. Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Veel sterkte. Voilà. Nederland scoort slecht als het gaat om automobilisten... die met drugs op achter het stuur zitten. Dat bleek onlangs uit een groot Europees onderzoek. En dan gaat het vooral om wiet en amfetamines. De combinatie van drugs en drank leidt tot veel verkeersdoden. En in Friesland is daarom vorige week het project Drive Clean gestart... om jonge bestuurders met een drugsbril voor te lichten. Saai... En boeien, zullen veel jongeren zeggen als het gaat om voorlichten. Maar verslaggever Jan Peels merkte dat ze daar in Drachten wat op hadden bedacht. Goed, de eerste komt deze kant op met 50 km per uur. Blijf aan de rechterkant rijden. Als ik stop roep, dan druk je op de rem en op de koppeling. En zo hard mogelijk. Stop! Juist, ja, een kippisch is je van, ik heb geen ABS. En... Nog een keer. Stop! Om zijn beurt komen de leerlingen die rijles hebben nu aangescheurd hier. En dan moeten ze heel hard remmen. En dat is ook onderdeel van de avond waar het ook over drugs gaat. Je moet ze een beetje verleiden eigenlijk. Hè, om deze voorlichtingsavonden te bezoeken lijkt het wel. Ja, dat moeten we zeker. Drugs en alcohol zijn in het verkeer. Verkeersveiligheid is een saai onderwerp eigenlijk voor jongeren. Mm -hmm. Maar het slippen op de baan is natuurlijk niet saai. Dus uh, door de combinatie te maken wordt het een hele goede en informatieve avond. die nou, de Vries die organiseert het uh, samen met de rijinstructeurs hier in uh, Vries. Gebeurt er in Friesland veel ongelukken met drugs? Uh, nou, niet alleen in Friesland. Heel Nederland uh, is er een, zie je een toename in het verkeer dat ze, dat ze drugs uh, nemen, vooral drugs in combinatie met alcohol. En dat is steeds meer een, uh, een punt van aandacht. Nou ja, precies, want wij als Nederlanders doen het wat dat betreft slecht, hè? Europees gezien. Ja, uh, maar dat komt natuurlijk ook wel een beetje de tolerantie van Nederland. Uh, wij vinden drugsgebruik in een avondje uiten uh, vrij normaal en een borreltje drinken. Dus uh, automatisch zie je ook dat ze terugkomen en dat ze in de auto stappen met drugs op. En dan nog een rondje slippen over het gladde gedeelte van de baan, alsof er een pak sneeuw gevallen is. Dit zijn eye-openers voor mensen. Ja, als je straks je rijbewijs hebt en je gaat de baan op, gewoon de weg, noem het maar, er ligt sneeuw. En je denkt, nou, vroeger kon je 50, ga nu 40 rijden. Vergeet niet dat je met 40 nog steeds vele malen later stilstaat dan met 50 op asfalt. Dat je meteen wel vier keer zo lang erover doet om dat stilstand te komen. Ja, dit was leuk natuurlijk, maar nou komt het dus echt een serieuze we werk. Wie, wie, wie drinkt er wel eens wat, een biertje? Ja? Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. <treeks> ja, ja. Jointje op, ook wel eens? Nee, nee, nee. Iemand ja, wel. anders? Soms even. Ja? Ja, wel. Maar niet achtersturen hoor. Nee, nee, nee. nee dat is, dat, dat is dat wat we nu gaan doen natuurlijk. Hè? Dit was leuk hè? Ja, het slapper is hartstikke leuk. Ja. Je moet er toch niet aan denken dat dat gebeurt als je wat gebruikt. Natuurlijk, nee, nee, nee, absoluut. Daar moet je ook niet achtersturen doen. We beginnen even met de uh, kennismaking. Ik zal straks uh, eerst zelf beginnen. Ik ben uh, willem Anders Met de scooter, Broma Scooter, ging ik uh, wel vaak zeg maar, uh, met drank op rijden. Ja, achteraf denk ik, zou ik beter niet kunnen doen. Maar ja, zo heeft iedereen wel wat. Nou, ik ben Greta, ben 19 jaar. Met drugs en drank heb ik uh, met rijervaring nooit gehad. Ik ben uh, Albert. Uh, ja, ik ben 30 jaar. Ik heb uh, wel jammer genoeg ervaring met uh, drank en drugs achter uh, het stuur, met de scooter. Nou ja, dat is uh, wel goed gegaan, maar soms ook wel niet. Ja, ongeluk uh, gekregen. En onderuit gegaan, nou ja, en, uh, te hard hem of zo. En. Ja, meerdere ongelukken, ja. Ja, ik ben wel gestapt, ja. Ja, uh, ouder worden misschien. Ja, ouder en wijzer, ja. En nadat er van dit soort ervaringen zijn gedeeld... en er ook nog een quizje is gedaan met vragen over de invloed van drugs en drank... gaan we naar buiten om het zelf te ervaren met de drugsbril. Het ding ziet eruit als een soort skibril. Maar als je hem opzet, dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. En met die blik... Moet u dan een parcours afleggen. <kijnen> loopt dan meteen tegen de deur aan. Hoe voelt het? Eh, goed, vreemd. Hij loopt echt te zwalken over de straat. Oh. De bedoeling is tussen allerlei pionnen door, maar dat lukt niet helemaal. En nu op naar de auto, oh, pas op. Zo, klaar. Ja, maar wel met heel veel hindernissen letterlijk, Ja, heel hè? veel hindernissen, ja. Nou, was jij degene die wel eens met uh, drank en drugs op, op een, een brommer gezeten had? Is, ja. het, is, is het gevoel herkenbaar? Uh, wel anders, hoor. Wel anders, ja. Hoe anders? Uh, ja, dat, dat is niet te beschrijven. <laughs> nee. maar wat doet die bril nou precies? Nou, die bril die, uh, die geeft een soort uh, extra wazigheid en een dubbele visie. En daardoor uh, zie je dus ook dat ze uh, minder concentratie hebben. Minder uh, kunnen doen wat ze Dan zouden moeten doen. lopen echt uh, alsof ze dronken of, of iets gebruikt hebben ja. over dat parcours. Echt enorm te zwolken. Hè? Ja, ja het, is, uh, het is eigenlijk wel een overdreven effect. Maar uh, hierdoor raak je wel heel erg bewust van... Oké, okay, met, met, met alcohol en drugs op uh, kan, ik, uh, kan ik niet aan het verkeerdeel deelnemen. Nou, dan lopen ze alleen nog maar een stukje. Maar stel je voor dat ze in de auto zouden zitten. Dat, dat gaan jullie niet uitproberen. Ze uh, moeten de sleutel erin leveren. Ja, okay. is, ja. Rijden mag niet? Rijden mag niet. Nee, fietsen kan niet eens. Het is levensgevaarlijk. Dus uh, wandelen en Heb uh, Wat is geprobeerd met de fiets? Ik heb het zelf geprobeerd, maar uh, het is niet aan te raden voor uh, die auto. Wat open. gebeurde er? Uh, het ging heel raar. Echt kort, stukje, kort stukje door de tuin. En, uh, nee, dit, dit is een uh, paar beter. Veiliger. Om zo naar te kijken ziet het er heel komisch uit allemaal. Ja. Tegen die pionnen aan. En nou, allemaal heel echt... Dit hoef ik niet mee te maken. Jij had nog helemaal nooit ervaring met alcohol en drugs. Nee, hè? beide niet. Ook nee. nog nooit dronken. Dus ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. Ja, hoe is dat dan nu om dat te voelen? Uh, heel raar. Ja, je, je ziet de gezichten gewoon niet eens van, uh, van andere mensen niet. Dus dat is heel raar, ja. Ja, dan wil ik zelf natuurlijk ook nog even proberen. Ja, dat hè? zou ik net zeggen. De, de proberen. Ik zie mensen dubbel. Ik zie uh, allerlei vage schimmen. Het is allemaal heel erg troebel, vooral. En als ik naar de grond kijk, inderdaad, één pion, dat zijn er gewoon twee naast elkaar. Ja, welke is nou de, de, de werkelijke? Dat is het probleem. Je bent er klaar voor? Ja, ik ga het proberen. leggen meneer, en dan mag u. echt. Ik kijk, ja, daar heb ik het al. Ik neem het zeker voor het onzekere. Ik loop gewoon alle twee de pionnen heen. Ja. Ik drink best wel eens een biertje, maar dit is echt uh, wel heel erg. Het geeft ook een heel raar gevoel voor je evenwicht. Het is net alsof alles uh, beweegt, inderdaad. Oh, het is een afschuwelijk gevoel, dit is echt waar. En dan de instructeur zelf nog even door de bril kijken. Schrikken, hè? Ja, dat is zeker schrikken. Dit is nu voor het eerst dat deze bril uh, wordt gebruikt. Maar uh, wordt het standaard straks bij uh, je rijles een keer uh, een parcoursje doen met zo'n bril? Uh, wat ons betreft wel. Ja, wij, uh, we, dit was uh, vandaag voor Nederland de pilot om de drugsbeel te gebruiken. En wij uh, willen eigenlijk uh, zoveel mogelijk uitbreiden in heel Nederland. Ja, want zo'n duur ding lijkt het me niet echt. Hè? Dat is een soort ski-bril. Hij is uh, vrij duur. Dus Toch wel? Dus, uh, ja. oh. Oh. <laughs> Ik zou zeggen bij elke rijinstructeur zo'n ding in het dashboardkastje. en uh, Mensen kijken wel uit in de toekomst. Nou, ik denk, ja, je moet wel een goed verha verhaal bij hebben. Dus ik denk goed dat de uh, rijschoolhouders dan ook weten wat ze vertellen. Maar het, het, uh, ik ben ervoor. Ja, <lacht> laat ze het maar uh, zien en ervaren. Jette de Vries. Jette heet ze, de organisator van Drive Clean en Drachten. Zo'n bril kost trouwens 250 euro. En dat lijkt me een bedrag dat is te overzien als jongeren daardoor na een avondje stappen veilig thuiskomen. Het is alweer tien jaar geleden. Coldplay, don't panic. Bones sinking like stones, all that we fall for Homes, places we've grown, all of us are done Coldplay zometeen muziek van een totaal andere orde voor een paar seconden al. De Terug naar de werkelijkheid met de Mothers of Invention. Susie? Yes. Susie Cream Cheese? Yes. This is the voice of your conscience, baby. Uh, I just want to check one thing out with you. You don't mind, mind, do dear. What? Susie Cream cheese, honey. Wat going The mothers of Invention met Frank Zappa in oktober 1967 uit het VPRO-programma Hoepla. En in datzelfde programma liet Phil Bloom de eerste blote borsten op de televisie zien. Het oudere, bedaagde Nederlandse televisiepubliek, dat hapte naar adem. Maar de tieners van toen, die konden er geen genoeg van krijgen. Chris van Estrich zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. God dat ook voor u? Ja, ik was helemaal into the Mothers of Invention en alle muziek die daar zo'n beetje bij hoorde. Waarom eigenlijk? Het was uh, de, uh, de personificatie van alles uh, wat we anders wilden. No satisfaction met zo ongeveer alles en iedereen: met president Nixon. Oh nee, die kwam later pas: met uh, Lyndon Johnson, de Vietnamoorlog, het Koningshuis. Uh, de lezers van de Telegraaf, uh, noem het maar op. En natuurlijk de rector van onze school. Vandaag verschijnt uw nieuwe boek, No Satisfaction. En daarin veel over die middelbare school, het gymnasium waarop u zat. Waarom die titel, met een knipoog naar de Rolling Stones? Ja, nou, ik zei het al een beetje. No Satisfaction, uh, wij waren natuurlijk ja, de eersten... van een soort jeugdcultuur die in die tijd opkwam... Uh, de generatie voor mij, die kende dat woord jeugdcultuur niet eens. De generatiekloof. Die hadden de oorlog meegemaakt, de generatie voor Ja, die hadden de oorlog meegemaakt. Die waren dus heel uh, erg bezig geweest met uh, wederopbouw en de ontwikkelen van de welvaart. En toen kwamen wij en wij zeiden ineens, wij willen het allemaal anders. Nou, dat gaf een enorme clash. En die muziek, dat kan ik niet genoeg benadrukken, als we die muziek niet gehad hadden was het misschien helemaal anders gelopen. Uw boek is een portret van de stad Tiel. Ja. Met name over uw gymnasiumjaren, zoals ik gezegd heb, in de jaren zestig. Wat voor stad was Tiel eigenlijk toen? Tiel was een kleine provinciestad met een paar grote industrieën. De bekendste was erop. en je had natuurlijk Flipje van de Betuwe. erop maakte huishoudelijke... Ja, Gijzers, hè? dus die waren ook heel groot geworden door die wederopbouw. Um, een... Uh... Een stad van rang en stand, um, hoog en laag, arbeiders en elite. En uh, zoals iemand dat ook ooit eens noemde... het gymnasium was een parel van de stad, zei de burgemeester. Want ja, niet iedere kleine provinciestad had een stedelijk gymnasium. En uh, daar zat, uh, dat was de kweekvijver van de elite. Het was een openbare school, hè? Ja. Uw vader, de Café in Inge... dat is een dorpje bij Tiel, die had alleen lagere school gedaan... en u ging naar het gymnasium. Ja. Doorleren heette dat toen? Ja. Bestaat dat woord nog? Nee, dat woord is uh, uh, na mij, heb ik begrepen, helemaal verdwenen. Maar in, in mijn tijd uh, heette dat uh, doorleren. En dat was uh, heel bijzonder, want uh, normaal gesproken... Uh, ja, ging je naar een, naar een andere school... en dan kwam je hooguit op je zestiende ervan af... en dan ging je werken... Want dan moest je geld verdienen, omdat uh, pa in het gezin niet zoveel verdiende. En dat was toen een schoolkeuzeadviseur. Dat was ja. tamelijk nieuw toen. Ja. En die kwam ook bij u. Ja, dat was heel uh, bijzonder. De schoolkeuze-testonderzoeker heette dat. En dat was iets van de nieuwe tijd. Ja. Uh, en zo ben ik op dat gymnasium gekomen. Wat uh, was het onderscheid dat u niet naar de ULO of de MULO of wat dan ook ging... Maar dat, naar de... uh, het onderscheid was tamelijk grappig, hoewel achteraf gezien misschien niet grappig. Maar hij liet bij de uitslag aan mijn ouders een plankje zien. En daar was een, een zeshoekig met ijzerdraad een, een zeshoek opgemaakt. En toen zei hij tegen mijn ouders en tegen de, het hoofd van de school... die ook bij de uitslag was natuurlijk, meneer en mevrouw van Estrik... Dit heeft uw zoon zo slecht... Ik moest dat nabuigen met een tangetje en een stukje ijzerdraad. Dit heeft hij zo slecht gedaan dat ik gymnasium adviseer. <laughs> en u blij? Uh, mij werd niks gevraagd. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat het gymnasium was. Want hoe had ik dat moeten weten? Ik... Dat maar wist ik niet. Als, als dochter van de tandarts, of als uh, dochter van Daaldrop... of uh, zoon van welke ja. notabelen dan ook in Tiel... ging je gewoon uit gymnasium. Ja, dat klopt. Uh, de kinderen die, uh, die ik in mijn boek, mijn klasgenoten... die ik beschrijf uit de lagere klassen, zeg maar, van de maatschappij... die hebben allemaal een schoolkeuzetest gedaan. En uh, de, degene die... Uh, die uit de elite kwamen, een aantal ervan zeiden gewoon... nee, natuurlijk niet. Dat was, lag voor de hand. Wij gingen gewoon naar het gymnasium. Zo staat er ook, vind ik, een tamelijk schijnend verhaal over Geri. Geri van IJsendorren. Ja, Geri van IJsendorren. Die kreeg ook een advies uh, om naar het gymnasium te gaan. Ja. Maar die zat eigenlijk op de lagere school in een groep... Ja. Die waren voorbestemd om naar de Ulo of de Mule te gaan. Ja, dat was, die zat bij de nonnen natuurlijk. Dat was een doodarm, diep katholiek loonwerkersgezin uit Tiel. En die nonnen, ja, die bepaalden ook... ik noem dat ergens poortwachters van levenslopen. En die keken dan naar het milieu. En die zeiden, nou, jij bent, jouw vader is loonwerker. En Geertie kon hartstikke goed leren. Maar jij gaat naar de VGLO, heette dat toen, voortgezet later. Of misschien naar de ULO. Hoger niet. Toen kwam die schoolkeuzetest. En het, het leuke van de schoolkeuzetest was dat het verplicht was... om die test naar het ouderlijk huis te sturen. Niet alleen naar de school. Dus toen werd razendsnel werd door de nom werd Geri in het rijtje van het gymnasium gezet. In uw boek schrijft u over een paar excentrieke docenten aan het gymnasium. Ja. Wat deed dat met een jongetje uit het plaatselijke café? Om dan terecht te komen in zo'n... Intellectueel milieu. Ja, dat is een heel raar en misschien ook veel te lang verhaal voor nu hier, maar wat deed dat met me? Ja, clichéachtig, maar het opende. Ik kreeg ineens die, die mannen, het waren twee leraren geschiedenis en één leraar oude talen. Die openden dan een soort van wereld voor je op het gebied van, van boeken en geschiedenis en gedachten. En levenswijzes waarvan je denkt: bestaat dat ook nog allemaal? En ja, als je dan inderdaad weet, hoort dat dat bestaat. en je hebt ook nog die muziek- en hitweek bij je. dan denk je: nou, ik wil hier misschien wel weg uit deze stad. Hitweek, dat was een invloedrijk blad destijds. Ja. Uh, voor de uh, jongeren die de jeugdcultuur aanhingen. of eigenlijk ja. waren de jongeren allemaal uh, deelgenoot van de jeugdcultuur. op een paar uitzonderingen na. Tijdens de diploma-uitrekening schrijft u, hoort u in uw hoofd, Hear My Train Coming van Jimmy Hendrix. Ja. Citaat, minutenlange gitaarsolo in het midden van het lied... drukt de woede, het verdriet en de vernedering van de afgelopen acht jaar uit. Je hebt ja. er acht jaar over gedaan? Ik heb er acht jaar over gedaan. U lijkt wel masochistisch om een boek te willen schrijven... over zulke nare herinneringen, want u heeft een Ik... heleboel nare herinneringen... Ja. opgediept in dat boek. Ja. Nou, ik zou het niet masochistisch willen noemen. Het, ik werd uh, ieder jaar uh, uh, in mei uh, bestormd door een nachtmerrie. Dat ik dus hè, 40 jaar lang dat ik dat eindexamen niet zou halen. Dat ik... 40 jaar lang? Heeft ja, u een ene, nachtmerrie? Nou, eerlijk gezegd, 41 jaar lang. Dus nu, na het schrijven van het boek, is de nachtmerrie over. Voor het eerst omdat ik met dat Dus het is niet masochistisch. Ik wilde nou eindelijk eens een keer onderzoeken hoe het nou in elkaar zat. En blijkbaar is dat een soortement van gelukt. Want ik heb die nachtmerrie niet meer. Die oude klassenmaatschappij in Tiel, bestaat die niet meer? Of zijn of er nog steeds restanten manier. van over? Ja, dat zou, zo zou ik het willen noemen. Er zijn absoluut restanten van over. Maar de, de scherpte van toen, eh, die is toch wel verdwenen. Gelukkig. Ja, maar dan verdwijnt ook een soort samenhang natuurlijk in, in de bevolking. Dat, ja, de samenhang van de jaren 50, waar nou ook natuurlijk een zekere nostalgie naar is... in deze tijden van restauratie... Uh, dat men uh, meer met elkaar verbonden is, op elkaar is aangewezen... die is er niet meer. Uh, die kunnen we ook niet meer terugtoveren... Uh, door uh, dat zogenaamd in een soort Disneypark weer te herstellen... Ja, dat is weg. Maar daarmee is de, de onterechte nederigheid... Eh, en alles wat daarbij hoort en de onafhankelijkheid is ook verdwenen. En gelukkig ook het slaan op de lagere school. Want op welke lagere school ja. je in Tilok zat, er werd geslagen en getimmerd. Er werd heel erg geslagen, ja. ja. En, en vaders en, eh, ook, hè? Vaders, ja. Het, het, het, het, de lijfstraffen die behoorden toen eh, tot een van de, de belangrijkste opvoedingsmethoden, blijkbaar. Buiten gewoon treurig als je dat allemaal leest. Ja, maar toch goed om het een keer op te schrijven, denk ik. En uh, ik geloof dat een aantal van mijn klasgenoten ook heel blij zijn... dat dat nu eens een keer naar de, uh, de oppervlakte komt. En eindelijk wordt die rechter een keer, uh, directer een keer aangepakt van het gymnasium in uw boek. Want die heeft u ongelooflijk dwars gezeten en u niet alleen. Ja, het is, uh, het is een heel uh, bijzonder verhaal. Uh, hij had ook een andere kant, een goede kant, als huisvader thuis. Is mij nu gebleken, maar op school was het tamelijk heftig, om het zacht uit te drukken. Dat is ja. een tiran. Ja. Ik kan het niet anders zeggen. En uh, vandaar misschien die droom van 41 jaar. Maar die is nu gelukkig voorbij. Ja. Wanneer wordt het boek gepresenteerd? Vanmiddag, in Tiel. Snel terug. Ja. Chris van Estrik, hartelijk dank. Schrijver van het boek No Satisfaction. Dit is de gids.fm met zometeen Superman bindt de strijd aan... met het waterleidingbedrijf Evides over een te hoog voorschotbedrag. En een greep uit het Rijke vaderarchief De sluiting van textielfabriek Ankersmit. tijden voor industriestad Deventer. Nu het nieuws van dit moment met Jan van der Putten. Jan. Radio 1, het NOS Journaal. Er verandert niets aan de schorsing van bestuursvoorzitter Al Bayrak... van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De rechter heeft in een kort geding al haar eisen afgewezen. Volgens de rechter verdienden ze meer dan op papier was afgesproken... en moet er eerst worden onderzocht of er inderdaad een angstcultuur is bij het COA. De Dalai Lama heeft de gebedsdienst geleid voor de acht monniken en de non... die zichzelf de afgelopen tijd in brand hebben gestoken. De non en zeker vijf van de monniken kwamen bij hun actie om het leven. Ze staken zichzelf in brand om te protesteren... tegen de onderdrukking van het boeddhisme in Tibet door China. De Britse politie is in Essex in gevecht met woonwagenbewoners. Vandaag is een begin gemaakt met de ontruiming... van het grootste illegale woonwagenkamp van het land, Dale Farm. En bewoners bekogelen de politie met stenen, hebben caravans in brand gestoken en de politie gebruikt wapenstokken en tasers. En in het centrum van Hoorn is het standbeeld van Jan van Koen weer op zijn plek gezet. Bij werkzaamheden in augustus was het beeld van zijn sokkel gestoten en beschadigd geraakt. En de gemeente Hoorn moet nog beslissen of er bij het beeld ook informatie komt over het omstreden verleden van Koen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat een file tussen knopend Eemnes en Eembruggen van 2 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Daarom een file tussen knopend Kleinpolderplein en Delft-Zuid van 4 kilometer. De linkerrijstrook is er dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat 2 kilometer file tussen knopend Terbrechtseplein en knopend Kleinpolderplein. Dit is de gids.fm. Met Felix Burgers. Superman. Mevrouw Brouwer moest aan waterleidingbedrijf Evides... een te hoog voorschot betalen. En in overleg met Evides werd het verlaagd met 5,55 euro. Maar vanaf die tijd ziet het bedrijf haar als een wanbetaler. En ze heeft inmiddels het inkassenbedrijf ja, zelfs een deurwaarde achter zich aan. Ze mailde Superman. Ha, ha, ha, oh, superman. De Superman is aangekomen in Delft, verplaatst de tussen nou zeg, Rotterdam en Den Haag. Ik ben aangekomen bij mevrouw Brouwer en zij heeft problemen met Evides, een waterleiding en bedrijf. Wat is er aan de hand, mevrouw Brouwer? Uh, sinds 2009 is uh, Evides uh, uh, gestart als zelfstandige onderneming. Uh, ik heb daar altijd uh, van tevoren mijn uh, maandelijkse bijdrage betaald. Toen kwam er dus een jaar afrekening en uh, dat bedrag wat zij ingeschat hebben was. Dusdanig hoog dat ik een verzoek heb ingebracht om dat bedrag te verlagen. Dat is een ook... voorschot voor water betalen en u dacht, ik ben zo zuinig, dat haal ik helemaal niet. Precies, en toen dat voorstel was dus aangenomen, maar de eerste rekening, dat was dan uh, 5,55 euro te veel. Toen dacht ik nou, dat verrekenen ze wel aan het eind van het jaar. Dat is blijkbaar dus niet gebeurd. Toen kreeg ik een soort boetebedrag terwijl. Een jaar later weer bleek dat ik weer te veel had betaald. Ik kreeg een boetebedrag over de 5,55 euro. Toen heb ik ze gezegd, u, uh, u heeft een foutje gemaakt. Want het was gehonoreerd dat mijn bedrag naar beneden mocht. En u heeft dat toch in rekening gebracht. Oh, ja. Volgens mij snappen ze het niet. Want anders waren ze hier niet op teruggekomen. Ik heb dus een mail gestuurd. Toen werd ik eerst bedreigd van, we sluiten uw waterleiding af heb ik per mail weer gereageerd van... u mag mij wel afsluiten, maar ik heb drie maanden vooruit betaald. Dus de kosten van de afsluiting betaal ik niet... als ik weer aangesloten moet worden, die zijn voor maar, u. Maar wacht maar even, u bent een redelijke mevrouw Evides... daar ga ik even gemakkelijk van uit, is een redelijk waterbedrijf. Ja? Hoe kan er een geschil over ongeveer helemaal niks, 5,55 euro... ertoe leiden dat voor u een heel groot dossier ligt... en dat u met afsluiting bedreigd wordt? Hoe is dat mogelijk? Ik denk dat het komt omdat ik een, uh, gewoon een klant ben van Evides en dat Evides een groot logbedrijf is met een geautomatiseerde financiële administratie. En ik heb toen ook een mail gestuurd, als nou iemand handmatig uh, dat even corrigeert in de administratie is het euvel verholpen, maar dat is dus niet gebeurd. Oh man, nee. Toen kreeg ik weer een aanmaning en een herinnering van betaling. Dreigt uh, het incasso bureau al? Ja, dat, uh, ze sturen een deurwaarde. En die heb ik gevraagd, heeft u uh, mijn brief met uitleg gelezen? Nee, dat hadden ze niet. U heeft over dat bedrag, het begint op met 5,55 euro. Met ondertussen een boete van 15 euro erbij. En dat is opgelopen tot bijna 55 euro. Nee, tot 57,55 zie ik op Nog de bon. Nog meer dus. Dit informatienummer kost het lokale tarief. Welkom bij Evides Waterbedrijf. Voor overige vragen, toets 5. Ik heb dus uh, gebeld. Oh. Ja, ik heb gebeld en toen kreeg ik uh, mevrouw puntje, puntje, puntje aan de lijn. En uh, ik vraag aan die mevrouw, heeft u die brief gelezen... waar ik tekst en uitleg uh, heb gegeven aan Evides... Waar, hoe die fout in elkaar zit? Toen zei ze nee. Ik zeg, vindt u goed dat ik die brief per mail naar u toestuur... Nou, dat vond ze prima. Ik heb die brief gestuurd... en verder daar niets meer over gehoord. Heeft u een vraag over een termijnfactuur of voorschot? Toets 2. Heeft u een vraag over een betaling, herinnering of aanmaning? Toets 3. En ik kreeg dus nu weer een aanmaning. U moet 5,55 euro en 15 euro boete betalen. Hoe reageer ze op uw uitleg, op uw brieven, op uw mail, op uw bellen? Je komt er gewoon niet door... Nou begrijp ik nu dat een kwestie van 5,55 euro ja. al twee jaar speelt? Ja. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Betaal uw rekening makkelijk, veilig en snel via automatische incasso. Een ogenblik geduld alstublieft. Al onze... Goedemorgen, even de standservice. Daarmee kan ik u helpen. Goedemorgen. Ik bel voor uh, Brouwer uit Delft. Heeft u een postcode nodig? Uh, ja, graag. Kijk eens even voor u na, nog een dikke of die. Wat hoor ik, wat hoor ik nu toch? <laughs> ik dacht neufsnuiten te horen, of niet? Het, het, het, het klonk alsof, alsof iemand zijn neus aan het snuiten was. <laughs> ja. Um, <laughs> Hallo? Is anybody home? Voor dit soort vragen moet u echt bij het incasso-bureau zijn. Dat, uh, daar gaan wij verder niet meer over. Well, you don't know me. But I know you. En waarom ik hier ook ingeklommen ben, dat is omdat ik het idee heb dat er... Dat u bij niet de enige meer, bent. Bij meer mensen zoiets gebeurt. En die ouderen, alleenstaanden en chronische zieken... die niet weten wat ze met die administratie moeten... die stakkers, die gaan terwijl ze rechten hebben, gaan dat gewoon betalen. Ja. Nou heeft u hier uh, uh, uren in zitten. Het ja. heeft u tientallen euro's gekost aan onkosten. Ja. Het moet even des, als ik zo het dossier zie met inclusief de deurwaarde... honderden euro's hebben gekost om met u bezig te zijn. Wie is er hier nu gek geworden? Uh, ik ben niet gek geworden en ik laat me ook niet gek maken. Welkom bij Evides Waterbedrijf. Een ogenblik geduld, alstublieft. Goedemorgen, Evides Klantenservice. Goedemorgen, ik ben op zoek naar de persafdeling. Zijn nou wij een moment voor mij? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ik geloof dat ik van de lijn ben gegooid. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Evides... Oh, ja. Oh, Superman. Bent u van plan, bent u bereid om dit heel hoog op te laten lopen? Ja. ja? Als het zover komt. Jawel, ja, ja want ik wil, het gaat om rechten. Het gaat niet om, om dat, die 5,55 euro. Het gaat om het recht. En, en, u dus zegt, kom maar op. Ja. ja. Ja, vind ik wel. Maar ik, weet, ik heb geen juridische kennis. En ik luister altijd naar het programma Superman. En toen dacht ik ineens: hé, hey, misschien. Kan ik daar iets bereiken? Wat is uw eisenpakket? En mijn eis is gewoon hiermee stoppen. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Twee keer werd de verbinding met Evides verbroken. Maar de kwestie is nu opgelost. Mevrouw Brouwer hoeft de deurwaarder niet meer te betalen. En Evides weigert uitleg te geven hoe dit heeft kunnen gebeuren. En wil ook niet in deze uitzending reageren. Misschien een volgend klusje voor Superman. Dit was de Vara toen. Een greep uit ons radioarchief. Er worden ons nubare tijden voorspeld, maar die hebben we eerder meegemaakt. In de jaren 60 werd de stad Deventer getroffen door een reeks van fabrieksluitingen. Eerst moest de meelfabriek van Noori en van der Landen dicht. Het leidde tot 200 ontslag aanvragen. En aan het eind van hetzelfde jaar, 1965, volgde de textielfabriek van Ankersmit. Van de ene op de andere dag stond ruim 10 van de arbeiders in Deventer op straat. Niemand had de sluiting van Ankersmit zien aankomen. Voor Deventer was het een grote schok. De ontslagen van midden jaren 60... betekende het einde van Deventer als industriestad. En de vage radio was erbij. Herkende stem van de inmiddels officier in de orde van Oranje Nassau... Joop Daalmeijer. De textielfabriek Ankersmit in Deventer... een van de bedrijven van Texoprint, gaat haar poorten sluiten. De fabriek deed het nog prima. Maar de raad van beheer van Texoprint vond dat concentratie nodig was. Daarbij zijn de aandeelhouders niets tekort gekomen. Door aandelenruil was goed voor hen gezorgd. Wat anders is dat met de duizend werknemers van Ankersmit? Bijna 10% van de beroepsbevolking van Deventer. Zij kregen plotseling te horen dat ze op korte termijn de laan uitgaan. Niemand was hierin vooraf gekend. Dit was aanleiding voor de fractievoorzitter... in de Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid, de heer Nederhorst... tot een bliksembezoek aan Deventer, samen met nog twee kamerleden. Ik vroeg hem wat zijn bevindingen waren onvoorstelbaar. We denken zo vaak dat wij, wat we dan wel eens noemen... het gebouw van sociale zekerheid... dat wij dat bezig zijn gereed te hebben. Maar als je dan toch nog weer eens je realiseert... dat het in Nederland mogelijk is... dat mensen die 25, 30, 35 jaar... aan één in een bedrijf gewerkt hebben... daar hun beste krachten van hun leven aan hebben gegeven... dat het in Nederland mogelijk is... Dat deze mensen van op één dag te horen krijgen dat het bedrijf en daarmee hun hele bestaanszekerheid gesloten wordt en vervallen wordt. Dat is eenvoudig een toestand die ik nog nooit hier in Nederland in deze maat en in deze omvang heb meegemaakt. We gaan even kijken hoe de toestand op het ogenblik is in Deventer. Daar zijn Ben Dingeris en Frans Stultjens. Wij spreken met de, heer de Jong, voorzitter van de Textiel- en Kledingbond Eendracht. Meneer de Jong, de gang van zaken bij Ankersmit hier in Deventer... waar duizend mensen een ontslag boven het hoofd hangt. Wat gaat er met deze mensen gebeuren? Ik moet u eerlijk zeggen dat wij dat niet precies weten. Ik weet dat er een aantal werkgevers hier in de omgeving zijn... die een deel van dat personeel graag zouden uh, willen aantrekken. Maar hoe deze zaak precies verloopt, uh, dat is nog te vroeg... om daar een antwoord op te geven. Het is, uh, dat kan mogen zich stellen, hier wel sprake van een paniektoestand in Deventer. Ik geloof zeker dat men eh, mag zeggen dat de arbeiders... maar ook de directie in een soort eh, paniektoestand verkeren. Ik heb de indruk dat de directie wel het besluit genomen heeft... maar dat men daarbij toch onvoldoende heeft nagedacht... over de gevolgen die dit besluit heeft voor de werknemers. Voor de poort van de fabriek Ben Dingedis. Uh, u ziet het nog, meneer. We staan hier dus bij de Portierslosje van Ankersmit, En u ja. ziet daar ook nog steeds een bordje hangen aanmelden personeel. Ja. Maar ik, ja, neem aan, ik neem aan dat het geweest is. Uh, hoe oud bent u? Ik ben 61. En wat gaat u nu straks doen? Ja, ik weet het niet waar ik naartoe moet. Ik moet even afwachten wat de patroon nou doet met ons. Van 60 tot en met 65 is wel wat beloofd. Er zou nog wachtgeld komen en zo en al die dergelijke dingen meer. Maar precies wat de patroon doet, dat weet ik niet. Bent u getrouwd? Ik ben getrouwd, ja. Ik werk hier 41 jaar op de fabriek. Ik ben chef van de afdeling. Ik ben begonnen gewoon als arbeider. Ik heb erop gewerkt tot chef en uh, nou is het gebeurd. Dames, uh, ik neem aan u werkt ook bij en ja. ja. Wat is uw reactie erop? Nou, dat niet leuk, hè? En wat gaan jullie straks doen? Ja. Dat weten we nog niet, afwachten Is hier werk genoeg voor jullie? Ik denk het wel En jij? Ik weet het ook nog niet Ik hoorde net roepen, weg met Ankersmit, wie zei dat? <lacht> uh... Zeg u dat? Weg ja, met Ankersmit, <lacht> tulling Waarom? Nou, dat daarom <lacht> Dat zal ons ook, ook in één keer in de steek hebben gelaten Tot zover deze momentopname uit een zwijggetroffen stad Een onnodig zwijggetroffen stad Vanmiddag hebben de vakbonden een tweede gesprek gehad met de directie. Vanavond op een druk bezochte, rustige vakbondvergadering... werden de werknemers ingelicht over de resultaten. Uit de besprekingen kwamen ook positieve resultaten. Zo werden voor groepen van werknemers... met name de oudere categorieën met tientallen dienstjaren... financiële regelingen getroffen. Er wordt een steunfonds opgericht. Er komt een afscheidspremie van vier weken extra loon. Toch waren er nog vele vragen, zoals deze. Hoe gaat dat met de die het aankomende jaar jubileert, zijn ze die centen kwijt. Dat zal wel, zegt Hugo Prins, maar ik zal het naar voren brengen. Is dat naar voren gebracht? Oh. Dank u. Een stuk onzekerheid is weggenomen. Nu komen de problemen van omscholing van een nieuwe werkring zoeken. Hierover zei bondvoorzitter De Jong. Ik geloof dat het, als het u even mogelijk is, bijzonder belangrijk zou zijn in die nieuwe... Weer in zou slagen een nieuwe werking te vinden en daar bijna een bepaalde tijd ook dit uh, drama Ankersmit weer zou kunnen vergeten. Ik wens u daarbij als u dat wilt doen en als u daarin zou het kunnen slagen bijzonder veel succes toe. Dank u wel. Maar één ding mag men bij dit alles niet uit het oog verliezen. U moet denken meneer op, wanneer men zo lang is, hier is, dat wordt een stuk van uw leven. Dat kan toch niet mis? Meer dan duizend man op straat in Deventer. De barre tijden van Welleer. Vader. De 1. Van Sol Bassanova, van Quincy Jones. Op voorspraak van onze muziekverslaggever Botter Jellema. Botter, waarom wil je me dit laten horen? Ja, je, je kent het natuurlijk van de Austin Powers films. Hè? Die, die films waar uh, daar is het je echt heel bekend van geworden. Het gaat in ieder geval om dat fluitje. Je deed hem al even na. Het wordt namelijk gespeeld door Rashaun Roland Kirk. Dat was een blinde Amerikaanse multi-instrumentalist. En die was actief in de jaren 60 en 70. Kirk heel, speelde op dat fluitje. Die speelde het fluitje, ja, zeker, bij Quincy Jones. Een uh, hele onstuimige, energieke muzikant. En hij uh, ja, liet zich niet hinderen door zijn, uh, door zijn handicap, zijn blindheid. Hij speelde voornamelijk jazz. En hij is de inspiratiebron geweest voor de muziektheatervoorstelling... Het alziend oor van John Buisman. En die maakte het bij Productiehuis Rotterdam met teksten van Jules Deelder. En ik heb beide heren er even over gesproken in Rotterdam. En ik vroeg hoe het idee voor een ode aan deze Roland Kirk eigenlijk is ontstaan. Hij komt bij mij met een ja. foto. Mm -hmm. Nou, je wilde niet weten. Wat... Ja, ja. Wat... Vanaf dat moment zat ik er al vast om... <laughs> om die tekst te schrijven. Want ja, ik moest er zo om lachen. Om die... Terwijl het verder ook met een bloedernstige foto. Dat was het namelijk. Fantastische ervan. Hè? Ja. En, die, en dat, of het nou kerk is met een i of met een u. Ja, er zijn, uh, ja, er zijn verschillende, dat willen ze er allemaal, verschillende lagen... Ja. In dit stuk aan te. Oh, kijk, dit is de foto. Ja, ja, ja. Nou ja, oh, ja, ja. is de foto's. nou ja, kijk, ja. ja ik, kijk. ik zie uh, inderdaad John Bosman met een, met een plakbaard voor, een grote zonnebril op en een uh, tijgerstreep op. Ja. Kijk, hij munt, weet het verder munt. ook niet. Hij heeft zichzelf nog nooit Zak, gezien. Saxofoon in de hand? Ja, ja, een ja, saxofoon ja, in de hand. Ja, Hele serieuze foto. foto. Ja, ja, te gek. En, maar dit is, dit is de basis geweest van de. Ja, dat is die foto waar hij bij, bij mij mee kwam. Als, als, als ik nou die foto bij je neerzet. Heb ik... Je hebt heel lang met die foto op Ja, die foto vond ik te gek. Dus de gij zei: ja wie is het al? Ik zei: ja, dit is een beetje de ontbrekende link in je, in je platencollectie. Kijk, uh, het gaat over een Roland Kirk u, maar het gaat niet over Roland Kirk. Het gaat over Roland Kirk uh, in dit geval. Uit de reetketel, Pickermerschans. Uit de reetketel, nee, Ik ben Roland Kirk uit de reetketel, Pickerschans. Nee, dan. Ook oh, dan. <laughs> Goed. Maar wie was, wie was Roland Kirk, de ja. Amerikaanse saxofonist. Wie was dat? Wie was Roland Kirk? Dat was een blinde blazer ja, saxofonist, maar die dus overal, wat ik zeg, ook uit een kaarsenstand uit muziek haalde. En uh, die heeft dus een tijdje als een tornado rondgewoed. In de... En was toen weer pleiten. Ja. Hij, is, hij is eigenlijk het meest bekend van het feit dat hij verschillende instrumenten tegelijk speelde. Ja, ja dat was een zogenaamd gimmick, maar gimmick. dat bleek dus geen gimmick te zijn. Hij wilde alles wat hij met zijn alziend oor hoorde, wilde hij ook weergeven. Vandaar dat hij die al die vele instrumenten tegelijk en door elkaar kon spelen, wilde hij natuurlijk een soort van uh, totale, een totaal beeld van... van... Hij, had, hij had die instrumenten nodig om zich te uiten. Nou, absoluut, ja. Absoluut. En daar had hij nog niet genoeg aan ook. Maar, uh, en hij heeft zich ook... Uh, ja, je kan wel zeggen dat hij zich toch doodgeblazen heeft, die roze. Uiteindelijk die heeft zichzelf een beroerte geblazen. Nou, ja, ja. En dat hij toen nog doorging? Ja, dat heeft hij al zijn saxen om laten bouwen hij naar zijn, naar zijn rechterhand. Dat hij ja. nog met één hand kon spelen. Ja. Dus dan zit je met blind, met één hand, met drie ja, saxen. Ja, ja, ja, ja. En dan staat hij op de laatste plaats, staat er, I Love You Porky. En dat vind ik zo wolderschot. Okay. Blind, half verlamd. Na een beroerte spelen op zijn sax. Maar voor zijn beroerte kon hij dus meerdere instrumenten tegelijk bespelen. Ja, en dan kwam hij het podium op behangen met een stuk of drie saxofoons... en nog wat andere fluiten, wat, wat hij maar nodig dacht te hebben. Er zijn hele beroemde filmpjes van op internet te vinden. En, en misschien heb je wel eens geprobeerd om saxofoon te spelen. Maar het is best ingewikkeld. Je moet... Het is mij nooit gelukt in ieder geval. Want als ja. ik, ik blies, dan was het... Ja, nou dan zet je dus te veel druk op het mondstuk. Als je te weinig druk op het mondstuk zet, dan blaas je er doorheen. Ja, Dan gebeurt er ook niks. En dan moet je je dus voorstellen dat je met drie verschillende instrumenten... die druk precies verdeelt met je... Nou ja, het is waanzinnig in ieder geval. Het is ontzettend knap. Er zijn niet veel mensen die, die dat kunnen. Maar bovendien was hij ook nog eens een keer een heel erg begenadigd jazz -salist. En daarom bewonderen Jules Delder en John Buisman hem ook zo. Dat, dat wordt niet beantwoord, want je komt eruit... Ja, dan weet, je dat nog, dan weet je dat nog niet. Maar ja, kijk, bedoel, het gaat erom uiteindelijk om verwarring te stoken. En die verwarring, Absoluut. daar is grote behoefte aan. Mm -hmm. Zeker in de huidige samenleving waarbij alles geregeld is. Dat, dat, dat, dat. Laten die mensen die verwarring stichten... die ineens met zes instrumenten in hun muil... Buisman en Deelder hadden het dus over de Engelse naam Kirk... en de Nederlandse naam Kurk. Die alles een beetje door elkaar, ja. reetketel, pikje me uh, schans of zoiets dergelijks. Hoe ja, zit ja, dat precies? Nou ja Zo'n Buisman die staat dus op het podium als een blinde man die een verhaal vertelt over muziek. Dat is dan die ene heer Kirk met een U. En hij speelt Roland Kirk eigenlijk niet. Tenminste, nou ja, John en, en Jules die scheppen er veel genoegen in om, uh, om dat dan in het midden te laten. Weet je wat ik... Ja, laat ze de boel maar aan. Kijk, en John doet het ook. Je staat dus op het podium niet als uh, Ronald Kirk. Nee, dat kan niet. niet. Maar hij staat, staat hij er nou op als iemand, die denkt dat hij gewoon... Dat wordt, ja. Aan het eind van de stuk is dat helemaal niet meer belangrijk. Je, je leeft in belangrijke mate in hem in, dat is het eigenlijk. Nee, eigenlijk ook niet. Hij weet niet van zichzelf. <laughs> hij heeft zichzelf nog nooit gezien in de spiegel. Maar mm -hmm. hij denkt dat hij zwart is. Mm -hmm. ja, en dan is het nog eens een keer... alles is al zwart. Hij ja, denkt helemaal niet in kleur. Mm -hmm. Hij hoort in kleur. Maar hij denkt niet in kleur. En wat wil je doen? Uh... Hij wil zwart worden. <laughs> in de Turk? Hij wil het geen eens worden. Hij is ervan overtuigd dat hij het is. Dat hij het is, absoluut. Ja. Wat bedoel je met de zaal? Ik hoop, ik hoop dat de zaal met deze voorstelling... Met uh, wat, de wat? Op zaal waar? Nou, hè? <laughs> Hoeveel zitten er trouwens? <laughs> Hoeveel zitten er vanavond? Ja. Ik hoop dat er een beetje een gemeenschappelijk gevoel komt in de zaal. Over. Daar ben ik gek op, ja. Over muziek. En ik moet je ook zeggen dat ik... Eigenlijk wel graag Roland Kirk was geweest. Dat er dat wel iemand zou zijn geweest waar je mee had willen rijden, maar dan was je nou wel dood geweest, hoor. Ja. Dat is een tegendeel. Dat is waar. Okay. Maar ik had wel een hele maar... goede plaat achtergelaten. Ja, oké. Okay. Okay. Okay. Roland Kirk, de Amerikaan, die, die sprak zich graag uit op het podium. Wat voor teksten waren dat? Over moppen, over blinden. Wat heb een blinde nou maar een blinde geleidehond? hond? Die loopt overal <laughs> tegenop. Dus. Dus er zit een blouse in? Er zit een, een blouse oh, voor een blues, blinde geleidel in. Er zit een voorstelling over een blinde geleidel. Ja. ja. Blinde geleidel. Ja, oh, het. blinde geleidel. Jouw zelf ook. He? Lekker. Wat ik van jou. <laughs> Je loopt overal tegen. Oh. Ja, Lekker hoor. Klinkt lekker, Jules. Ja. Tot, ze zijn wel lekker bezig daar, Jules ja. Deler en John Buisman. Het ging over een voorstelling het alziend oor. Wanneer en waar is die te zien, Botten? Ja, tot 18 december toeren ze door het hele land. Ze komen verschillende theaters in Nederland. Via de site de gids.fm kun je de speellijst terugvinden. En met veel muziek dus. Er zit heel veel muziek in, want hij gaat met een live band toeren. Dus dat is wel heel erg leuk. Botten helemaal. allemaal? Graag tot volgende week.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 Mail naar superman.nl Superman verdurende op zijn motor onderweg speurend naar onrecht. Dat probeert hij dan te herstellen. Doet hij goed. Hij is vaak op de radio. En nu op de radio aandacht voor televisie. Als u altijd al een kijkje heeft willen nemen achter de schermen van Pauw en Witteman... dan kan het vanavond om vijf voor half negen op Nederland 2. Elke werkdag is voor de presentatoren en de makers een race tegen de klok... Zie ze zweten, de collega's. In de portret gemaakt door Tonko Dop. 9 Nederland 2. En als je dan rond de klok van 11 naar de mannen kijkt, dan denk je toch, gauw, nou, komen ze niet aangewaaid. De rubriek Import zendt een documentaire uit over mensenhandel. Jaarlijks zijn daar wereldwijd 800.000 mensen het slachtoffer van. Op Nederland 2 om kwart voor twaalf. Er is ongeveer ongelooflijk veel Champions League voetbal vanavond. U hebt de keuze uit een heleboel wedstrijden. En die worden voor u op een rijtje gezet op Nederland 3. Heel erg benieuwd wat de resultaten worden. En als je van voetbal houdt, is het dus een goudmijn. En dan is het nu langzamerhand tijd voor Jurgen van den Berg... die ik gisteren meer tijd beloofde om iets te vertellen over lunch van oh, vandaag. De, dat was het, ja, natuurlijk. Uh, steeds meer Turkse journalisten verdwijnen achter slot en grendel. En de vraag is dus hoe zit het eigenlijk... met het democratisch gehalte van de regering Erdogan? In het uh, mediaforum, geen familie trouwens, Altan, Erdogan, die ken jij wel. Want die is mm -hmm. hoofdinformatieve programma's bij de VARA. En Ruben El Oppenheimer, cartoonist. Gaat onder meer over uh, commotie in Twitterland weer gisteravond. Er werd gemeld dat de koningin een hersenbloeding had gehad. Um, verder hebben we dan uh, straks om half twee stand.nl. En de stelling daarin, het huidige TBS-systeem is waardevol. Het huidige TBS-systeem is waardevol. Is dat naar aanleiding van het artikel vandaag op de voorpagina van de Volkskrant? Dat klopt, ja. En uh, hebben jullie de man zelf ook? Uh, die is al een beetje op Radio 1 geweest, dus we hebben een handlanger van hem. Hartelijk dank. Surf naar de degids.fm. Zometeen dus lunch op deze zender. Vannacht, in het holst van de nacht van 2 tot 6, de spotlights op mijn held Jacques Brel. Ne me quitte pas, je de mots insensés, que tu Nu alweer 33 jaar dood, maar voor mij, Theodor Holman, nog springlevend. De Vannacht van 2 tot 6. Ne me pas. Jacques Brel, zijn muziek en de verhalen. Live vanuit Café de Smet. Radio 1. Ne me pas. Het nieuws van alle kanten.